heel goed uh, de genezen van uh, de Brokkenstad uh, kunnen zien ofzo. Het is een, uh, een, een plaatje van een materiestorm en in die materiestorm storm uh, zie je eigenlijk uh, plooitjes en riggeltjes van, van de verf en uh, aan de hand daarvan kun je heel in de verte een soort teken uh, zien ontstaan, een soort een holte in de materie en die holte in de volt van de materie dat is zeg maar de eerste, een, de eerste aanvang van de, barok, zeg maar, van de Brokkenstad. Uh, de barokstad is dus uh, zeg maar een holte, een intellectuele holte zeg maar, in een, uh, in een materiële holte. Dus, je kunt eigenlijk kijken naar natuur op de aardbol. Uh, die natuur wordt in de barok beschouwd als een uh, mechanische natuur. Um, als een uh, uh, iets wat, wat altijd onmiddellijk in een causale keten opgenomen is. En in die uh, uh, um, in die natuur zie je in feite gewoon iets als een uh, als een leegte ontstaan en uh, die leegte dat is dan een soort binnen en dat is de stad de eerste uh, monade zou je kunnen zeggen uh, van het barokke universum uh, dat is hier nog ontzettend vaag eigenlijk, dit is eigenlijk gewoon een hele grote materiestorm waar eigenlijk alleen nog maar een materie is maar ja heel in de verte of zo in een uh, stuk waar de uh, wolken wegblazen zijn een, uh, uh, ja, een serie torens, uh, koepels uh, en andere uh, culturele aardlagen uh, ziet verschijnen. Uh, dat is misschien ook wel mooi om, uh, om het idee van de Brok aan te geven. Je kunt het ook beschouwen als een soort schildje wat je op de horizon zet. Dat heb ik hier ergens aangegeven. Uh, uh, kijk naar de horizon en uh, maak een grens, een soort opstand of zo. En voor die opstand, uh, voor dat schermpje, uh, ontstaat een soort cultureel evenement, een soort theatertje. En uh, dat theatertje is in feite net zo goed uh, de barokke stad. Uh, kijken om terug te gaan naar een ander plaatje van Turner. Uh, hier is de materie plotseling tot rust gekomen, dus die, die nevelstorm uh, die is afgedaald en uh, dan zie je plotseling zoiets als het silhouet van, uh, van de cultuur verschijnen, uh, dat, ja, dat zou ik zeg maar als aanvang van, uh, van het verhaal willen zien. Ik denk dus dat de, de barokke stad ook, ook, ook altijd ontstaat uh, aan de horizon. Uh, dat ze in feite uh, een horizon is die metamorfoseert. Dus sta je de, uh, de barokke horizon voor als een draadje. Dan gaat het erom hoe je dat draadje uh, kantelt. Hoe je het uh, omkeert. Hoe je er een lus van maakt. Uh, hoe je er kantelen van maakt. Of een echte een waaier, een vouw een serie plooien of zo en dan kun je het ook zo zien dat onder de horizon altijd het aardvlak is en boven de horizon laat ik zeggen het hemelvlak het sterrenvond maar dan moet je het aardvlak dus wel zeg maar als iets um, iets verticaals voorstellen dan gaat het erom dat uh, uh, wanneer je daar een soort ruitje van maakt, een soort blaadje of zo, dat op dat blaadje die horizon zeg maar in een soort uitgestelde vorm um, dus, <coughs> We hadden net het uh, beeld aan van de schilderij van Jan Dibbits. Uh, die is ook voortdurend bezig om die horizon uh, zelf een soort anamorfose te laten ondergaan. Uh, en dat zou je dus eigenlijk uh, voor de barokke stad ook kunnen zien. Dat is een ontzettend mooie schilderij van Paul Klee, wat ik me herinner, waarin die de stad precies op die scheidslijn van het uh, aardvlak en van het uh, hemelvlak laat ontstaan, als een echt een, een serie. Krullen uh, of hoeken van, van het lijntje van uh, uh, de horizon, waarin dan zeg maar koepels geformeerd worden, waarin torens geformeerd worden en waarin, zeg maar als er eenmaal een soort propje van die horizon uh, gevouwen is, uh, het beeld, het schildje eigenlijk van, van de Brokkenstad zichtbaar wordt, um, dat is dan zeg maar het beeld ervan, ja, en tegelijkertijd moet je je voorstellen dat je dan zeg maar. Uh, achter dat scherm staat of achter dat beeld en uh, dat dat een soort uh, uh, ja scherm is dat dat uh, ook een soort verschil aanbrengt een holte waarin dan de stedeling zich uh, zich nestelt dat zou dan zeg maar de genezen zijn de genezen van de barokke stad weefsel van de middeleeuwse stad en de middeleeuwse gotische stad, de gotische stad met al zijn en zijn, uh, zijn paadjes, in ieder geval een hele dichte uh, stenen, uh, stenen plateau, zo moet je dat eigenlijk zien. Um, een brokken stad ontstaat erin als een soort uh, uh, het, het uithollen, het letterlijk maken inderdaad weer van, van holten in dat stenen plateau en het vervolgens verbinden van, uh, van al die holten. Um, eigenlijk zou je die holten moeten zien als uh, de holten van een lichaam. Um, je kunt denken aan, aan Rome. Um, dan gaat het natuurlijk uh, om het lichaam van, van het christelijk geloof. Je kunt denken aan uh, naar Parijs. Dan gaat het om het lichaam van, uh, van de vorst, van uh, de zonnekoning natuurlijk. Um, het gaat in feite altijd over een of andere vorm van uh, van uh, van een soort uh, uh, tussenwezen, tussen uh, uh, godheid en mens. Uh, letterlijk dus ook echt een stedelijk lichaam, uh, de holte daarvan. Vervolgens op de wijze hoe die, die holte verbonden worden. Uh, die verbindingen, dat zijn natuurlijk de beroemde Barokke Avenues, uh, de Corso's, uh, eigenlijk de bloedbanen van een soort, uh, een soort maatschappelijk lichaam. Uh, het mooie is dat in feite uh, in die holte, uh, als je haar ziet als opstand, dus wanneer je er doorheen loopt, dat uh, de dus stad ook het verhaal van, uh, van haar eigen genezen vertaalt. Uh, de genezen die je dus eerst uh, als een landschappelijke genezen zag, dat ze dus in feite gewoon ook voortdurend dat schildje is wat je tegen de horizon zag. Uh, dat ze het verhaal is van een... Uh, uh, ja, van een natuurlijke genezen, van een, uh, van een geologie. Uh, de stedelijke opstand, dat wil zeggen de gevel de façade, uh, die vertelt voortdurend... ...over uh, de wijze waarop de elementen uh, de stad geformeerd hebben. Dus als we weer terugkeren naar het begin... ...de wijze waarop uh, de stad als een schildje uh, verscheen aan de horizon... Uh, ...dan zou het kunnen zijn het verhaal van de wind, van de nevel... Uh, ...van een waaier die stof opwerpte... Uh, ...een waaier die zelf al een machine is... Uh, ...om... ...om, uh, um, let ik zeggen om de wind zich mee te maken de wind die dus het element is wat laat ik zeggen in dit geval uh, die stofformatie die ooit tot de stad zal worden uh, zelf uh, aanwakkerd, zelf uh, uh, doet, doet blazen. Uh, maar natuurlijk ook het uh, verhaal van de fonteinen het uh, het water wat zich een, een weg baant door de stenen uh, in feite uh, vertelt de barokke stad altijd aan de hand van een soort machientjes het uh, verhaal van de elementen. Dus de fontein is een, een, een, is een watermachine. Het is een watermachine die ook zichtbaar maakt hoe het water uh, zich uh, door de steenformatie heen sijpelt. Uh, er is natuurlijk ook de zonnewijzer, de zonnewijzer die vertelt hoe de stad ook altijd zeg maar, uh, in het zonlicht uh, verschijnt, als een, een clair-obscuur, uh, als een verhouding van, van licht en donker, als een verhouding van het zonlicht en de materie in feite. Um, dat is uh, het verhaal wat je kunt lezen over de brokkenstad. want daarnaast is er natuurlijk ook het verhaal zelf. Uh, van, uh, van de vorsten, zoals we dan net uh, uh, waar we het net over hadden. Zin uh, ik opstand getuigen. Dus in feite uh, van, van de heraldiek uh, van de vorst, er zijn altijd zeg maar tekens leesbaar die de uh, stedelijk attent maken op het feit dat ze in feite door het lichaam van, uh, van de vorst bewegen. Dat zijn dus in Rome de, uh, de heilige afbeeldingen. Uh, dat zijn in Karlsruhe natuurlijk de inscripties die verwijzen naar, naar het vorstelijk paleis. En um, dat zijn natuurlijk in de neo-barokke stad de etalages um, waar de waar uitgestald ligt. Het is in feite een aanprijzen ook, een, een retoriek van de vorsten zelf, een retoriek die verwijst naar het lichaam van, uh, uh, van de koning of van de god in het geval van Rome. retorische karakter dus van de opstand, dat, dat is misschien typerend voor, uh, voor de Marokke stad. Um, dat retorische karakter, dat is dus een karakter van het aanprijzen. Uh, wat plaatsvindt, het is ook een soort uh, tekensysteem dat een soort maatschappelijk lichaam moet binden. Um, in de zou je kunnen zeggen dat het een soort uh, lint is wat zich uh, beweegt om zeg maar de holte als, als een maatschappelijk lichaam in dat maatschappelijke lichaam zie je dus de stedelingen bewegen de stedelingen zijn dus altijd onderdeel van uh, van het lichaam van het zij de vorsten het zij in zijn laatste vorm dan laat ik zeggen, het kapitaal dat zou dan de stad zijn van Benjamin je minder metropool um, het zij van uh, uh, van de goddelijke stad um, hoe zou zo'n stad er vandaag de dag uitzien dat is misschien interessant uh, zijn er nog van die aspecten uh, van de brok terug te vinden in, in de moderne stad uh, um, ik denk dus wel uh, in feite is alle reclame die uh, die in de stedelijke opstand verschijnt, dus alles wat aanprijste eh, en tegelijkertijd alles wat ook stuurt eh, is er barok in dus in de barokke opstand had je vaak eh, de benadrukking van, van de horizontale lijnen eh, tegen het gelid eh, van de kolom uh, en die horizontale die leiden het uh, oog van de stedeling in feite naar de belangrijkste focussen in een stedelijke ruimte en die focussen dat zijn in feite altijd punten waar een, een belangrijke gebeurtenis in de stad uh, een plaats heeft dus bijvoorbeeld uh, het stedelijk paleis dus dan is de stad gecentreerd bij wijze van spreken op het hoofd van de vorst maar je kunt natuurlijk ook denken aan aan de beurs die bij wijze van spreken ook letterlijk de beurs van de vorst is uh, of een ander orgaan. Um, de opstand dus. Um, je zou kunnen zeggen dat het tekensysteem uh, het cybernetische tekensysteem van, uh, van de snelwegen er wel iets mee te maken heeft. Hein. Maar in feite is dat allemaal niet zo belangrijk. Ik zou me willen voorstellen wat uh, de uiterste vorm is van, uh, van uh, zo'n. Uh, aanprijzend systeem en ik denk dat je vandaag de dag zou kunnen zien dat juist in een soort overmaat aan tekens uh, dat de stedelijke fond zelf uh, aan een behoorlijke redundantie uh, onderhevig is en dat de hoeveelheid informatie, het teveel aan informatie leidt naar een soort uh, uh, indifferentie van het fond en vond het langzaam eigenlijk uh, blank uh, wit begint te worden, of in ieder geval zonder tekens, juist, juist in zijn overmaat. En dat ook het idee van de sturing in feite gewoon geheel verdwijnt. Uh, wat is de grens van die stedelijke vorm, van die stedelijke opstand van de broek? Uh, ik denk dat de grens daarvan in feite het pure materiaal is. Het materiaal wat niet langer een semiotiek te zien geeft, uh, niet langer informeert, maar in feite alleen maar getuigt van... Uh, ja, de pure inertie of zo van, van het materiaal zelf, die als een laatste teken blijft, overeind blijft in een, uh, een, ja, laat ik zeggen, in zijn overmaat weggeërodeerde barokke semiotiek. Dat, uh, ja, dat zou de moderne vorm van, van het stedelijk fonds zijn, of die nou hyperbolisch is, uh, of ook echt uh, al reëel zichtbaar. Het is dus, dus altijd bevolkt. er zijn altijd mensen in um, die in feite het theater, het wonderbaarlijke theater um, van de vosters de demiurg uh, moeten aanschouwen of uh, die de en praal van het in zijn geëthalede vorm in de Parijse passages moeten zien. Er is altijd volk, dus volk wat uh, uh, circuleert in feite in laatste instantie, circuleert door een bloedbaan. Um, circuleert, dat wil zeggen flaneert uh, of paradeert. Uh, um, ja, misschien de laatste vormen kom je natuurlijk ook nog bij poestijgen. Dus uh, de mensen die zich op straat uh, in rijtuigen laten vervoeren en die daar inderdaad een heel theater omheen maken. Dus het theatrale aspect. Uh, dat is belangrijk. Uh, dat is in feite natuurlijk ook datgene wat de mensen aan elkaar ben, bindt in, in de Brokke Stad. En als we dan terugkeren naar uh, de wijze waarop zoiets vandaag de dag uh, gezien zou kunnen worden, dan zou je kunnen zeggen dat uh, de Brokke Stad misschien leeg zou worden. Dat uh, de mensen die zich eerst tussen. Uh, de coulissen bewogen dat die nou verdwijnen achter de coulissen dat uh, de eens uh, in overmaat bevolkte stad nu een ontvolkte stad wordt uh, dus ik stel me dat een beetje voor zo uh, uh, of aan de hand van de titel van van het werk van van Beckett, Le Dépeupleur, uh, het ontvolken van het lichaam, het ontvolken van het theater uh, een aspect wat de luizen ook ooit aanhaalde voor een schilderij van beken uh, een theater zonder toeschouwers in feite een leeg theater um, een theater wat eigenlijk in feite terugtreedt zou ik willen zeggen in het hoofd um, dat zou willen zeggen vandaag de dag in de woning um, het merkwaardige aspect is in feite dat in de brokken stad eigenlijk niet gewoond wordt. De enige die daar woont is, uh, is de vorstus, zoals gezegd. Um, en ik denk dat als je vandaag de dag uh, zou kijken... Uh, hoe die verhouding ligt, dan is het zo dat de, de voorste eenvoudig weg vertrokken is. En dat het publiek gewoon woont. Het publiek is dus zeg maar diegene die vanuit zijn woning misschien toekijkt op het, op het lege theater van de stad. Wat is de Brokkenstad vandaag de dag? De vandaag de dag is dan een stad op zondagochtend of zo. Een, uh, ja, gewoon een lege stad. Uh, ja... Een stad waar alles gewoon gebeurt in de woning in plaats van in de publieke openbare ruimte. Um, dat is dan, laat ik zeggen dat is de tweede holte zou je kunnen zeggen de tweede monade dat is de woning dus waar eerst de stad zelf een holte is in de materiestorm of in de nevelstorm uh, van het landschap daar is het dan de woning nu uh, het tweede schildje wat je nu opricht in de stad zelf het is een uh, uh, een monade in de dan uh, materiële vorm van de stad in feite keert de barok voortdurend uh, die verhouding uh, tussen het materiële en het uh, uh, intelligibele om, dus ik zeggen, waar de barokke stad een, uh, een teken was in het landschap, een plooitje, wat zich daar vormt een holte. En daar is nu de woning een soort holte in, uh, in de volte van de stad, in, in de materiële volte van de stad, uh, in een volte die dus, laat ik zeggen, qua tekens helemaal ontvolkt raakt. Dat zou dus opnieuw op, een, een holte zijn in, in, in de volte van, van de stad. In, in de volle materie van de stad. Uh, een holte, dat we zeggen inderdaad een, een, een monade. Uh, wat is de monade? Uh, eigenlijk is dat is een begrip dus wat van, uh, van Leibniz afkomstig is. Uh, Leibnitz een filosoof dus, die onlangs de berde gebracht is. Uh, als zijnde een filosoof die het concept geleverd heeft... Uh, uh, om de Barok als uh, intellectuele figuur te begrijpen, uh, de monade. In feite is het, uh, zoals Leibniz zegt, een, een ziel zonder vensters. Het is in feite uh, waar Leibniz de uh, natuur theoretiseert als een uh, mechanische volte, als een keten uh, die van oorzaak naar gevolg gaat, uh, als een causa-efficiënt. Dan is het de. Uh, monade is, daar het tegendeel van is de causa finalis. Uh, het is een, uh, ja, uh, een ziel zonder vensters, dat wil zeggen, een uh, geest die geen behoefte heeft om naar buiten te kijken om toch iets te zien van, uh, van de wereld je kunt je het beste het beeld voor ogen halen van van de barokke kapelletje het barokke kapelletje heeft geen geen vensters en er valt alleen maar via geheime openingen valt dat licht naar binnen um, en dat licht dat uh, beschijnt bepaalde gedeelten uit, uh, uit het, het kapelletje uit laat ik zeggen een, het fond van zo'n kapelletje en daar doen men dus een bepaalde uh, objecten uit op. En juist die objecten die zijn typerend voor de betreffende monade. Dus uh, wanneer de monade een mens is, dan is in het hoofd uh, van die mens de hele wereld gerepresenteerd. Maar alleen dat kleine stukje wat belicht wordt via die oneindig weerkaatste lichtstraal, dat is specifiek voor, uh, uh, voor het subject of voor de geest van dat uh, van hoofd. Um, de monade um, is dus altijd gesloten um, de mooiste monade uit onze eeuw zijn natuurlijk de figuren van uh, van Beckett um, die altijd min of meer uh, opgesloten zijn in hun hoofd en die eigenlijk niet weten wat er met hun lichaam gebeurt. Of die niet echt meer meester zijn over, uh, uh, over de organen van hun lichaam. Uh, die niet meer weten welke organen bij het hoofd horen. Die dus wel een hand kunnen zien bewegen, maar die niet zeker weten of die hand bij. Uh, het betreffende hoofd hoort. dus die niet weten of, ik zeggen, de het lichaam wat opgenomen is in de causale keten van de natuur, uh, ook werkelijk die bewegingen uitvoert, uh, die voorgesteld worden in het hoofd. Uh, het is in feite een ontsporing van het begrip zoals Leibniz zich dat voorstelde, want Leibniz kon dus nog postuleren dat uh, datgene wat uh, het lichaam in de mechanische natuur doet altijd correspondeert met datgene wat in de monade zelf voorgesteld wordt, dat we zeggen in het hoofd, dus datgene wat oplicht in het hoofd. Uh, um, Eenvoudigweg omdat er een soort uh, harmonie was, een gepre-etabeleerde harmonie die uh, door God ingesteld was. Er was dus altijd overeenkomst tussen, uh, tussen natuur, uh, tussen het lichaam in de wereld, in het universum en uh, de omkering ervan uh, in een volledige representatie in het hoofd. Uh, dat is dus in de 20e eeuw niet meer, dat is allemaal ontspoord, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Um, Daardoor ontstaat het beeld van, uh, uh, van figuren die voortdurend achter zichzelf aanlopen. Er is dus ook de figuren van Komrovic uh, die ergens uh, uh, in feite altijd uh, op de vlucht zijn voor, uh, uh, voor een... Uh, een teken wat tot een oneindigheid opgeblazen is in, in de mechanische wereld waar ze verder geen macht meer over hebben maar dat zich steeds verder opblaast tot een gigantisch absurde theatervoorstelling euh, waar ze zelf alleen nog maar kunnen bij, bij staan te kijken ofzo terwijl ze zelf het eerste gebaar gemaakt hebben zelfs een, een Mondain teken euh, bijvoorbeeld een neus gesnoten hebben euh, een uh, ja een, een gebaar wat vervolgens tot in oneindige herhaald wordt en geparodieerd wordt door de meute eromheen um. Nou, dat is eigenlijk uh, de monaden dat zijn moderne monaden uh, of dat is een moderne vorm van van monologie je kunt natuurlijk ook denken aan, uh, aan het idee wat Baudrillard zelf oppert dus de Amerikaanse mensen uh, die uh, lichamelijk nog volledig opgenomen zijn in het spel van de beleefdheid die vriendelijk glimlachen die handen schudden uh, maar die tegelijkertijd in hun hoofd heel, heel erg anders zijn die bezig zijn opnieuw een record te verbreken of, uh, Ergens in een Guinness Boek of Records opgenomen te worden of zo. Um, in ieder geval is de discrepantie tussen uh, ik zeggen, de uitgebreidheid, uh, de extensio dus de wereld zelf, en laat ik zeggen, de holte erin, de intellectuele holte erin, is uh, vandaag de dag tekenend uh, voor het idee van de Monade. Bed. De ziekte die ik heb, dwingt me ertoe doodstil in bed te blijven liggen. Wanneer mijn verveling de perken te buiten gaat en me tot waanzin zou drijven, als niet wordt ingegrepen, doe ik het volgende. Ik verbrijzel mijn schedel en spreid hem zo ruim mogelijk voor me uit. En wanneer het goed plat is, breng ik mijn cavalerie naar buiten. De hoeven klinken helder op die stevige gele bodem. De escadrons gaan onmiddellijk in draf en trappelen dat ze doen en stampen en dat geluid dat heldere en meervoudige ritme de onstuimigheid die gevecht en overwinning ademt betoverende ziel van wie aan bed gekluisterd is en geen beweging kan maken en dat is dus een stukje van uh, van harry michaud en wat je dus mooi in kunt zien is dat uh, het brokken personage in feite opgesloten is in zijn hoofd. Uh, dat hij daar bij Michaud dus niet in zijn eentje opgesloten is, maar altijd met een heleboel. Uh, en dat het een kunst is, natuurlijk, om uh, het zij uit het hoofd naar buiten te treden. Dus die. Uh, schedelpan te vernietigen. Uh, die schedelpan, die natuurlijk maar een metafoor is. Maar om naar buiten te treden, uh, of omgekeerd om. Uh, het lichaam naar binnen te smokkelen. Om gewoon het lichaam in je schedel te krijgen. Uh, dan ontstaat dus het beeld van een paardenmassa die naar buiten rent uit het hoofd. Dus Michaud is in feite de, uh, de typische 20ste eeuwse reiziger, maar wel de 20ste eeuwse reiziger die gewoon in zijn hoofd alleen maar reizigt. Dus uh, in feite beeld het doet uh, het beeld op van een. Uh, uh, Ja, van een echte nomade. Dus van de typische nomadologie. Uh, die je vandaag de dag. Uh, uh, aangeprezen wordt. Mensen die veel op reis zijn. Mensen die nooit thuis zijn enzovoort. Uh, dat alles geldt natuurlijk voor Michaud. Maar het feit is dat hij gewoon altijd alleen maar. in zijn hoofd op een reis is. Dus. In feite is het een vergissing om te denken dat uh, het idee van de nomadologie, uh, waarvan wij vandaag de dag allemaal zo gecharmeerd zijn, dat het ook zou betekenen dat je ook werkelijk zou verplaatsen. Dat verplaatsen kan dan eenvoudigweg in het hoofd. Omdat in het hoofd natuurlijk de hele wereld gerepresenteerd is voor de monaden, um, dat is de kunst die verplaatsen terwijl je gewoon blijft liggen. Um, ja, dat heeft natuurlijk gevaren. Uh, je kunt belaagd worden. Een ander mooi stuk van, van Michel gaat over de trepanatie, over de schedelboring. Over het feit dat je niet weg kunt uit je hoofd terwijl men naar binnen drinkt um, Dat je ja, daaraan vastgeketend bent. Um, dat spel is misschien vandaag de dag ook constitutief voor een openbreken van de monade uh, vroeger was er een soort harmonie die veronderstelde dat die twee domeinen uh, dus het domein van de van de monade zelf en het domein van het lichaam als de nomade uh, van elkaar gescheiden waren uh, vandaag de dag dringen die twee domeinen in elkaar door in feite zou je kunnen zeggen dat de monade zelf in de realiteit van het universum op reis gaat en dat omgekeerd uh, de wereld naar binnen geschoten wordt um, ja, dat is uh, een soort binnenste buitenkeren van, uh, van, of, ja, van je schedel eigenlijk. Dat is het beeld wat, wat altijd bij Michon zichtbaar is. Ehm. Um, ja, en misschien dat we dan vandaag ook weer naar het idee van de woning toe kunnen. In feite hebben we ge hebben dus gezegd dat. Um, het uh, brokken personage ook in zijn woning, in zijn hoofd woont. Dat het dat hoofd dus een soort woning is. Natuurlijk kun je omgekeerd ook zeggen dat de woning gewoon een hoofd is. Dat het uh, een soort helm is die je opdoet, een soort tweede schedel, uh, En dat je. Uh, vroeger dus in het barokke kapelletje dus daar niet naar buiten kon kijken dat het ook helemaal niet noodzakelijk was omdat je gewoon die hele wereld in je hoofd had en dat datgene wat je ervan nodig had uh, in feite als informatie uit het donkere fond van de monade kon halen uh, vandaag kun je zeggen dat, dat het donkere fond uh, dat er daar het venster van de tv in zit, dat de tv datgene is wat je uh, er aan informatie uit kunt putten. Maar het zou in feite niet alleen de tv hoeven zijn. Het zou natuurlijk net zo goed het boek kunnen zijn. Dus de leuze haalt in uh, Le Pli uh, Malarmé aan het idee van het boek, van het allesomvattende boek, uh, dat in de plooien van haar bladzijde in feite de hele wereld omvat. In het spel van, uh, van een plooi en terugplooi, in het spel van verwijzingen. Uh, in het spel in feite van een lezing van de wereld um, verder kun je ook zeggen dat die twee domeinen dus het domein van de wereld enerzijds uh, en het domein van de monade anderzijds dat het, het spel impliceert van het zichtbare van een wereld die gezien kan worden enerzijds en van een wereld die gelezen kan worden in de monade anderzijds uh, de monade is namelijk Iets waarvan het vond niet zozeer een, een uitzicht heeft, maar meer een inzicht, een informatie, tussen een tableau. Uh, je zou het een schilderij van van Rochenberg kunnen noemen. Dus een, uh, een aantal tekens die uh, die opdoemen en die je gewoon nodig hebt om uh, om jezelf uh, te individueren. Uh, zo zou je de barokke woning ook kunnen voorstellen, uh, een woning uh, van de opstand in feite een informatie is. Um, een woning dus die ook gesloten is, een woning zonder ramen, uh, of een woning met uh, met ramen die uh, zich heel aarzelend openen, dus met luiken. Uh, het is een helm, een, uh, een helm met een vizier, en van achter dat vizier of, of, of van achter die helm, van binnen in die helm moet je de stad tegemoet rijden. Uh, dus de de uh, 20 eerste bewoner in de stad, is iemand die, uh, stel ik mij zo voor, um, zijn lichaam achterlaat bij de voordeur. En die dan bij wijze van spreken zijn hoofd intreedt. En die omgekeerd, wanneer hij het theater van de stad in moet, zijn lichaam aantrekt uh, en de stad ingaat. Um, en die in feite, wanneer hij de stad ingaat, uh, zich eenmaal de woning verlaten, ook het extra ornaat van het stedelijke zelf nog, nog aantrekt. Dus het stedelijk fond is in feite net zo goed een kledingstuk, het is een maatschappelijk kledingstuk wat je aantrekt, um, een kledingstuk wat je dus uittrekt als je thuiskomt. Um, ja, dat, dat lijkt me eigenlijk wel een uh, ja, beetje het, het beeld van, uh, van de woning, van de woning. 1988, dus vorig jaar, en um, dat handelt in feite uh, over Leibniz, en um, hij bespreekt de filosofie van Leibniz uh, als mogelijkerwijze een concept leverend um, voor de barok, voor de barokke kunst, de barokken muziek, de barokken architectuur enzovoort. Um, le Pli, de ploy, de vouw dus. Um, betekent in eerste instantie dus de vouw tussen uh, de materiële wereld enerzijds uh, een materiële wereld die de leuze in Leibniz terugvindt in twee aspecten dus enerzijds de echte mechanische natuur uh, de mechanisering van het wereldbeeld die we allemaal kennen uit de barok. Dus niet alleen Newton, maar in feite ook Galilei. Uh, het betekent in feite een, een, een, een volstrekt volle natuur. Dus als je kijkt naar de voorouders van de, van de barok, naar Lucretius, dan, dan zie je nog dat er een, een atomisme is wat een uh, ruimte laat voor de volte van het atoom en voor de leegte waarin het atoom beweegt. Dat is voor uh, Leibniz dus niet het geval. In feite is bij Leibniz uh, alle holte uh, ook onmiddellijk weer gevuld met, met de volte van de materie, omdat zeg maar, die vouw oneindig herhaald wordt. Dus je moet het, je het beeld voorstellen van een soort propje papier, een propje wat je zo langzamer propt dat alle holten ervan zeg maar, gevuld zijn met, met de materie zelf. Uh, dat is dus zeg maar, de eerste laag van, van het materiële universum, dat is een mechanische natuur. Een, een natuur uh, waar alles onmiddellijk op elkaar reageert, dus waar uh, als er iets in Amerika iemand een hand uitsteekt, dat ook een fatale gevolgen kan hebben voor uh, een hoed die van mijn hoofd waait ofzo. Um, de tweede laag van, uh, van uh, dat materiële universum, dat is dan de organische natuur. Uh, die is op zich, uh, uh, dus ten opzichte van de mechanische natuur, al een soort uh, monade. Het is een eerste intellectuele plooi die daarin gemaakt wordt. Um, Daarnaast is er dus de echte, de echte tweede etage van, van, uh, uh, van het brokken universum, dat is dan zeg maar de geest, uh, de monade zelf. Dus die twee aspecten, uh, het materiële universum, enerzijds de monade anderzijds, uh, die voortdurend in elkaar uh, gevouwen worden. Um, we kunnen daarvoor natuurlijk ook weer het beeld ophalen van de horizon, eh, boven de horizon in feite. Eh, het geestelijke gedeelte of de ziel, de monade en daaronder het materiële universum. Eh, en het gaat natuurlijk om hoe je die twee eh, plooit en terugplooit. Eh, dat eh, kun je dus allemaal lezen in, in het boek van, van de luizen. Eh, uh, aan de hand van het begrip dus uh, van die tweedeling, van, uh, van die plooi behandelt hij uh, de barok uh, niet alleen de barok uit de 17e eeuw maar ook de barok uh, uit ons tijdperk. Dus de Leuze is een filosoof die um, altijd bekijkt hoe een uh, bepaald denkbeeld zich in een traditie vormt uh, je zou kunnen zeggen dat de barok natuurlijk uh, zijn grondslag heeft in het Romeinse Rijk en dat de barokken filosofie van Leibniz een, een voorouder vindt in, uh, in Lucretius uh, even zo goed is het zo dat er in ons 20e eeuw, dus veel barokke personages rondlopen. Uh, in feite gaat het er om hoe de brokken zich transformeert, of hoe die in de tijd ook letterlijk metamorfoseert. Um, dus we hebben al Michel aangehaald, um, Malarmé uh, en, uh, en Beckett. Uh, dat gaat dan om ontsporingen of zo. Um, mm, je kunt ook denken aan de muziek. Uh, dus de luister haalt uh, uh, Pierre Boulez aan. Als iemand die het idee van de harmonie, uh, de harmonie tussen de twee etages, de harmonie uh, tussen het materiële en het intellectueel. In, ja, laat ik zeggen, tussen de monade enerzijds en de nomade anderzijds, uh, in zijn muziek weten te verwerken. Uh, die dus zijn muziek ook voortdurend aan het plooien is, die uh, een soort uh, font. Van uh, muzikale klanken uh, plooit tot een soort uh, uh, intelligibele serie. Eigenlijk is misschien wel het mooiste beeld, vind ik zelf, uh, de muziek van uh, Luigi Nono, waar je, uh, laat ik zeggen een stem hoort die voortdurend tegen een soort rauwe materie en die voortdurend hapert om werkelijk ook tot een nood te worden dus een toon die echt uh, aan de genezen van, van de nood staat of zo dat is dan wat betreft de muziek uh, er zijn natuurlijk nog vele andere beelden dus het beeld van uh, eenvoudigheid van de auto uh, die in het donker rijdt en die uh, zijn eigen stukje wereld beschijnt dat is misschien wel uh, het meest zuivere beeld ervan uh, je kunt denken aan uh, en de kunstwerken van um, um, Karl Andrij heet die, geloof ik. Um, de grote sculpturen, de grote stalen sculpturen, um, die voortdurend ook zeg maar een soort uh, holte formeren: uh, een soort schildje opwerpen waar achter iets uh, kan gebeuren. Um, ja, dat is... Uh, is het toeval dat de, dat de leuze daar, uh, daarbij aankwam bij, bij de barok? Nee, ik denk het dus niet. Uh, ik denk dat, dat uh, in, in dat boek Le Pli, in feite de hele filosofie van, van de leuze besloten ligt. Uh, je kunt het al mooi zien in een boek als Mio Plateau, waarin de wereld beschreven wordt als een mechanosfeer. Uh, en waarin, laat ik zeggen, ook voortdurend het spel aan de orde is wat door Michaud gespeeld wordt, de wijze waarop je uit je hoofd deterritorialiseert, heet het dan, uh, uh, in het aardvlak en vice versa, uh, en tegelijkertijd daarbij aangevend dat... Uh, Laat ik zeggen, die twee aspecten, altijd een soort uh, de combinatie ervan, de paring ervan, uh, altijd iets tegennatuurlijks hebben. Uh, dus, um, ja, het gaat om een soort um, een wijze waarop iets. Uh, een teken, zeg maar, plotseling zijn materie terugvindt, of omgekeerd, waarop de materie dus inderdaad geplooid wordt tot het teken. Um, dat, dat is het begrip van de deterritorialisatie in, in extreme uh, vorm. En je zou kunnen denken aan het idee van uh, het organisme zelf, dus dat zichzelf deterritorialiseert in een, een lichaam zonder organen in feite zijn laat ik zeggen de wijze waarop de organen zelf uh, georganiseerd worden dat is ook een monadisch principe ze hebben altijd een monade boven zich staan um, het gaat erom dat uh, uh, laat ik zeggen die monade zelf gedeter gedeterritorialiseerd wordt um, dat was laat ik zeggen in feite de inzet van het traject wat, wat de luizen samen met uh, met Guattari ondernomen heeft, uh, dus een traject wat wat een weg moest zich een weg moet banen in, in de psychoanalyse. Um, uh, ja, de Monade. Hoe zou je het nu verder nog met met de luizen in uh, in verband kunnen brengen? Um, ja, misschien ook aan het werk van van van proost want plooien betekent natuurlijk ook ontplooien dat was, was eigenlijk het idee wat je voortdurend in, in, in het proestboek van, van de luizen terugvond de wijze waarop uh, uh, een personage, een ander personage uh, ontkleedt in die zin dat hij er voortdurend een nieuwe laag uit moet pellen dat hij zeg maar het, het personage zelf uh, moet deterritorialiseren bij het beeld van de deterritorialisering. Um, dat betekent. Dat zou ook kunnen betekenen dat je zou kunnen zeggen dat um, waar wij zeg maar in een uh, mathematisch ge geconstrueerde geconstrueerde wereld gevangen zijn. Um, dat wij ook in andere werelden verzeild zouden kunnen raken. Dat is misschien ook een van de aspecten van, uh, van de filosofie van uh, Leibniz, die door de leuzen overgenomen wordt. Dus Leibniz heeft in uh, de Theodice. Dat, dat is eigenlijk zijn enigste boek wat hij echt geschreven heeft. Um, voor de rest heeft hij maar alleen maar artikelen geschreven. Uh, heeft hij een, uh, het beeld geschetst van, uh, van onze wereld als een mogelijke wereld. Uh, onder andere, hij plaatst die wereld als een soort kamer in de top van een piramide een piramide waarin voor de rest ook nog een heleboel andere lagen met mogelijke werelden aanwezig zijn en hij plaatst hem aan de top van die uh, piramide, omdat het, uh, het de wereld is die door God gekozen is. Het is de best mogelijke wereld. Uh. Maar evenzozeer zijn die andere werelden wel degelijk mogelijk. Ze bestaan naast uh, de best geconstrueerde wereld. Um, Vroeg betekende dat dat uh, die wereld uh, ook de wereld was. Vandaag de dag zou je kunnen zeggen dat in de kunsten er een soort uh, deterritorialisering in de piramide plaatsvindt. Dat je afdaalt in de piramide. En dat je plotseling terecht kunt komen in werelden uh, die in feite niet voor ons bestemd zijn. Hè. Werelden die weliswaar, uh, uh, waarvan uh, zeg maar uh, de kamerwanden... Uh, om het beeld van Leibniz niet te behouden. Behangen zijn met predicaten van ons tijdperk, maar predicaten uh, die niet langer uh, uh, in een logische volgorde uh, gekoppeld zijn of zo. Uh, dus opnieuw het beeld van Komrovic, die tekens tegenkomt waarvan hij zich afvraagt wat ze voor hem zouden kunnen betekenen tekens in feite uit een ander universum tekens die niet langer voor die monaden van belang zijn ofzo um, dat idee van de mogelijkheid dat is misschien het meeste, uh, het meest vruchtbare aspect vandaag de dag nog van, van de filosofie van Leibniz en je komt het ook tegen bij uh, bij een filosofe Katschari die dus aangeeft dat uh, bijvoorbeeld de schilderijen van Mondriaan uh, de constructie zijn van een mathematische wereld en uh, een constructie die aangeeft dat die mathematische wereld ook maar één van de werelden is die je kunt, uh, kunt construeren en dat het even zo goed uh, een wereld is die zo instort hè. dus voor Leibniz was onze wereld de meest waarschijnlijke wereld uh, vandaag de dag is het zo dat uh, uh, die wereld misschien wel onze wereld de meest onwaarschijnlijke wereld is uh, uh, die er bestaat dus terugkerend naar het uh, naar het beeld van het begin dat, laat ik zeggen, dat plootje in de materie uh, dat er ooit voor teken aangezien is en dat er ooit dus ook een betekenis geworden is uh, dat het gewoon een, een, een ongelukje was Dat het een ja Een ongeluk met katastrofale gevolgen is geweest. Uh, dat zou eigenlijk uh, ja, de relativering van het Brokken tijdperk en de terugkeer van de Brok vandaag de dag zijn.